10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Buitenlandse hypotheekverstrekkers zien een gat in de Nederlandse markt. En materiaaltechnologiefabrikant Tenkaten heeft een superdeal gesloten met Alfa Romeo. Nu het NOS Journal. Hier is Jan van den Putten. Staatssecretaris Steven versoepelt het asielbeleid voor homo's uit Oeganda. Gisteren ondertekende de Oegandese president een wet... waardoor homo's in het Afrikaanse land harder kunnen worden gestraft. Ze kunnen levenslang krijgen. Teven noemt die wet draconisch... en vindt dat Nederland nu soepel moet omgaan... met het toelaten van homoseksuelen uit Oeganda. Per geval wordt bekeken of de asielzoeker homoseksueel is. Homobelangenorganisatie COC wil een stapje verder gaan.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 De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam gaat eind maart terug naar 80. Nu mag er nog 100 worden gereden. De rechter bepaalde eerder dat minister Schultz opnieuw naar de maximumsnelheid moest kijken... omdat ze te weinig rekening hield met lawaai en luchtvervuiling. De verlaging ligt gevoelig, want de VVD-minister maakt zich juist hard voor verhoging van de snelheid, zegt verslaggever Joost Vullings.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 Tenkate heeft een belangrijke deal gesloten. Bedrijf uit Nijverdal gaat materiaal leveren... voor de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo. Het gaat om het chassis van een nieuw model. Dat chassis wordt gemaakt met koolstofvezels... waardoor de auto erg licht wordt. En daardoor kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Het weer nog van het zuidwesten uit regen. Aan zee vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen nog een bui, verder geregeld zon en ongeveer 9 graden.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 Met Jurgen van der Berg. En straks ook weer een mediaforum. Daarin publicist Bart-Jan Spruit en columnist en schrijver Roos Slikker. En we gaan onder meer praten over de klopjacht op dat jonge stel... dat nog steeds voortvluchtig is in de grensstreek van Nederland en Duitsland. En dan wordt de vergelijking al snel gemaakt met een historische crimineel koppel. That's Bonnie. Faye Dunaway. That's Clyde. Warren B. Ja, Bonnie en Clyde dus... Maar wel vreselijke dingen al gedaan. Nu eerst de superdeal voor het Nederlandse bedrijf Ten Tenkate Ten uit Almelo. vroeger textielfabrikant tegenwoordig materiaaltechnologiebedrijf, heeft een belangrijke deal gesloten met de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo. Tenka gaat materiaal leveren voor een nieuw model auto. Frank Meurs, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de directeuren van tenkaten. Wat wordt dat voor auto? Dat is een sportwagen die uh, uh, zeer licht is, uh, 870 kilo ongeveer. ...en met een viercilindermotor enorme prestaties levert. Een nieuwe auto vooral voor Romeo. En wat is jullie bijdrage daarin? Wij leveren materialen voor het chassis. Het chassis is gemaakt van koolstof en dat maakt de auto ook zo licht. Maar tegelijkertijd ook geeft het een hele stijve carrosserie. Aha, dus je krijgt wel een stevige auto als ik dat denk. Wat kost zo'n auto trouwens? Deze auto kost krap 60.000 euro en dat is, daarmee komt deze technologie, die tot nog toe alleen in ja, echte supercars toegepast werd, komt die toch wat dichterbij voor meerdere mensen. Ja, oké. Okay. Maar ja, met een publieke omroepsalaris wordt het lastig hoor, 60.000 eurotjes. Even doorsparen. Uh, ja, precies. Even doorsparen, dan krijg ik wel een stevige auto, uh, maar een hele lichte dus. Een hele lichte auto die, uh, doordat hij zo licht is... en die viercilindermotor, die dus ook vrij gunstig is... vrij zuinig, uh, toch topprestaties levert. Hoe komt zo'n deal eigenlijk tot stand? Melden jullie je bij Alfa Romeo met een uitvinding... en zeggen, hebben jullie hier iets aan of, of weten ze u te vinden? Uh, op dit moment kijken eigenlijk alle automobielfabrikanten... naar de compositewereld. Uh, simpelweg omdat vanwege CO2-reductie... Uh, er gewichtsreducties uh, in auto's gerealiseerd moeten worden. Dus wij zijn met veel, oh, ja, veel automobielfabrikanten in gesprek... Maar ook hun toeleveranciers. Want dit contract is met een toeleverancier van Alfa Romeo. En ja, dan komen uh, bij dit soort ontwikkelingen. komen wij dan uh, samen aan tafel. en werken wij aan een toepassing. en ja, die dan commercieel wordt, zoals deze. Ja. En is dat dan exclusief voor dit merk? Of, of kunnen andere automerken zich ook melden in Almelo? Uh, andere automerken melden zich in Almelo. Wij melden ons bij andere automerken. Dit is niet exclusief. Wat exclusief is dat wij voor dit type, met deze, met, voor de Alfa Romeo 4C, met deze toeleverancier de Aertelengroep, een uh, exclusieve samenwerking uh, hebben. Want hoeveel van die auto's worden er gemaakt? Dit gaat om uh, tussen de 3.000 en de 4.000 auto's op jaarbasis. Kijk aan. En kunt u zeggen wat dit voor, voor uw portefeuille betekent, voor uw orderportefeuille? Ja, dit is, nou, we geven geen bedragen, maar het is in die zin een doorbraak. We zijn een aantal jaren bezig met de automobielindustrie. Eh, en eh, ja, ook de introducties bij de automobielindustrie die, die nemen altijd wat tijd, een ontwikkelingstijd. En dat we dus in een serieauto bij, eh, bij een bedrijf als Alfa Romeo binnen zijn, eh, ja, dat is toch een, een belangrijk wapenfeit. Ja, want dat betekent dat het niet bij een eenmalige actie blijft. U zegt al, er worden er per jaar drie, vierduizend gemaakt. Wat betekent ja. dat voor de werkgelegenheid bij Ten Katen? Voor de werkgelegenheid is dat gunstig. De bedrijven, we hebben twee bedrijven waar aan dit, hier aan gewerkt wordt. In Nederland en in Engeland. En daar praat je toch wel over een aantal arbeidsplaatsen. We praten niet over tientallen tegelijk. Maar um, uh, het is uh, zonder meer goed voor de werkgelegenheid. Dus uh, crisis, dat woord komt niet meer in uw woordenboek voor voorlopig? Nee, uh, dat <laughs> heb ik al een tijdje geschrapt. Uh, dat wordt al te vaak genoemd. Oké, okay. nou, het gaat goed kortom met het bedrijf. Uh, de algemene ontwikkeling staat goed op. Composieten eh, eh, maken wij een goede ontwikkeling door. De luchtvaartindustrie en ja, nu ook de automobielindustrie. Ja, dank eh, voor de uitleg. Frank Meurs, dus een van de directeuren van Ten Katen. Van 9 tot 12. De ochtend. Nu de banken terughoudend zijn in het verstrekken van hypotheken, ruiken andere investeerders hun kans. De Britse investeringsmaatschappij VEN gaat daarom de Nederlandse markt op en wil zich vooral richten op de hogere hypotheken, omdat daar het meest aan verdiend kan worden. Peter Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Um, nou, is het zo dat banken terughoudend zijn, omdat ze sinds de crisis aan strenge eisen moeten voldoen? Gelden die dan niet voor dit soort investeerders? Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk dezelfde eisen. Alleen ja, die kapitaalteisen die banken hebben, ja, die hebben natuurlijk uh, verzekeraars en beleggers natuurlijk niet. En, en je ziet al eerder dat ook pensioenfondsen uh, geïnteresseerd zijn geraakt om uh, ja, via verzekeraars ook uh, hypotheek te gaan beleggen. Dus die hebben die kapitaalbuffers die ze moeten opbouwen, Ja, dat kennen ze natuurlijk niet. Dus dat is een ander verhaal. Ja, maar eventjes, hè. Hoe, hoe werkt dit dan precies? Uh, deze mensen van Ven die verstrekken dus hypotheken en verkopen die dan weer door aan anderen. Dat lijkt me toch ook best risicovol. Voor de consument of voor degene aan wie ze doorverkopen? Ja, voor allemaal. Nou, voor de consument is het natuurlijk vrij positief. Omdat, uh, ja, er komt meer concurrentie op de markt. En dat betekent dat die hoge hypotheektarieven die we in Nederland betalen, ten opzichte van bijvoorbeeld België en Duitsland, dat die verder kunnen dalen. Dus dat is wel positief nieuws. Kijk, de risico's liggen vooral bij die beleggers. Maar ja... Dat zijn toch langlopende leningen die uitgezet worden. En de betaalbaarheid, sorry, de, de, de risico's van de Nederlandse hypotheken zijn ten opzichte van het buitenlijke buitenlandse bedrijf We hebben een hele goede betalingsmoraal in Nederland. We hebben wel achterstanden. Maar die zijn van de Duitsland en België zijn die gewoon lager. Ja. Dus ja, die lopen niet zo heel veel risico die beleggers, als ze dat uh, vastleggen, langlopend in de hypotheken. Nee, en nu zijn het al, verzekeraars en pensioenfondsen die zouden die hypotheken kunnen overnemen? Maar ja, verzekeraars die doen dat, doen dat ook, hè. die komen ook op de markt uh, komen die op en die proberen ook beleggers te interesseren om daarin te, in te investeren. Dus om langlopend uh, geld weg te zetten. Ja, Pensioenfondsen zijn natuurlijk als geen ander daarin geïnteresseerd, want die hebben natuurlijk kapitaal wat ze op een, ja, pas over 20 of 30 jaar moeten uitkeren. En dan is het natuurlijk een matching met hypotheken ligt erg voor de hand. En u zei het net al, de Nederlandse hypotheekrente ligt vrij, uh, relatief vrij hoog. Hè? Uh, dus, dus door deze concurrentie zou die best wel eens wat naar beneden kunnen gaan? Het laatste half jaar. in die eigen huis gemeten dat enkele maand. En ja, die zag dat het zo'n anderhalf, twee procent hoger lag dan de omringende landen. En dat verschil, die marge is al behoorlijk gezakt. Dus het werkt nu al. En dat is natuurlijk positief nieuws. Dus voor de consument eigenlijk alleen maar gunstig dit? Ja, voor de consument gunst. Dus ik hoor dat ze vooral ho hogere uh, hypotheken gaan inzetten. Dus ja, dat, je moet even afwachten welke segment ze gaan bedienen. Je ziet het ook bij buitenlandse banken. Dat ze ook wel extra eisen stellen. Bijvoorbeeld uh, 80% low to value. Dus even afwachten wat ze gaan aanbieden. Ja. Uh, uw telefoon maakt nogal lawaai. Het lijkt alsof u midden in de wind staat. Ja, zou kunnen. Ja, zou buiten, ja. <laughs> staat buiten. Ja. staat buiten. Ja, nou veel plezier dan nog maar. Ja, dank je wel. Okay. Peter okay. Boelhouwer was dat. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.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 Time after time So long It was so long ago But I've still iemand ergens in Nederland even zijn luchtgitaar hebben gepakt... bij dit liedje van Gary Moore. Een man die trouwens drie jaar geleden overleed in Spanje. Had daar een, een leuk feestje gehad met veel champagne en cognac. In, in zijn slaap is hij overleden. Noord-Ise bluesgitarist en hoorde met Still Got The Blues. Martijn is onze verslaggever volgt deze ochtend Koos Schinkel... die overleefde vijf jaar geleden de vliegtuigcrash van Turkish Airlines. Die crash die was zo rond half elf ochtends, iets daarvoor. Dat is het nu bijna. Martijn, ben je inmiddels op de plek van de crash? Ja, we staan bij het monument dat is ingericht en nagedachtenis aan de slachtoffers... en aan de, ja, de gewonden die toen vielen bij de crash. En daar even verderop, daar is het weiland, hè Koos? Ja, dat klopt. Paul van je neus, hier ligt het weiland. Het is eigenlijk wel een postzegeltje als je kijkt naar het gebied hier. Het is een wonder dat het hier is neergekomen, niet op de A9. Een grote steen in het midden en daaromheen negen bomen. Ter nagedachtenis aan de negen dodelijke slachtoffers... die bij het vliegtuigongeluk om het leven kwamen. Is deze plek nou heel bijzonder? Uh, ja, toch wel. Je komt daar elk jaar uh, kom ik er toch wel terug op, 25 februari. Uh, met een moment van bezinning... Uh, Eigenlijk ook een beetje om het leven te vieren en, uh, ja, en vooruit te kijken, want dat is het met name ook. En even stil te staan uiteraard bij, bij de slachtoffers, uh, maar niet te lang, want ik voel me ook geen slachtoffer meer, gelukkig, al lang niet meer. Opvallend is, het is nu precies vijf jaar geleden vandaag, zo meteen ja. zelfs op het moment, op de minuut bijna af... Ja. En er liggen helemaal geen bloemen. Nee, dat valt me ook op. Dit is voor het eerst van het jaar. Dat er helemaal geen bloemen liggen. Uh, meestal ligt er wel wat van Turkish Airlines. Of uh, ook wel vaak verdorde bosjes. En foto's stonden van, uh, als ik me niet vergis, een van de piloten. Maar dit zie ik nu ook niet meer. Ze hebben het netjes opgeruimd, denk ik. U kwam een oude bekende tegen. Ja, dat klopt. Dat is wel heel toevallig. Uh... Ja, die staat hier naast. Ja, ja, ja. René de Haan. Uh, uh, want ja, waar, waar... jullie hebben elkaar op die dag ontmoet. Ja, dat was een hele uh, bijzondere ontmoeting. Ja, ja. <lacht> moeten Ging we dat? niet vaker zo uh, doen. Uh, Hoe ging dat? Uh, ja, ik was first responder. Dus, uh, hij was drie minuten uh, nadat hij was neergekomen, was ik ter plaatse. En uh, toen waren ze, was er een, uh, iemand al bij hem. En ze, er waren wat collega's uh, bij je. Uh, mij zat vast onder het vliegtuig met zijn voet gedeeltelijk. En uh, ja, wij hebben er alles aan gedaan om te kijken of we hem eruit konden krijgen, los konden krijgen. Ook vanwege, ja, we wisten nog niet wat het vliegtuig zou gaan doen. Dus ja, we hadden zoiets, hij moet daar weg. Ja. En uh, dat lukte niet. Is het redder in nood? Uh, een van de redders in ja inderdaad. Want de, de, het is een hele geruststelling, als je weet. Ik zag het niet, want het gebeurde allemaal achter me. Ik lag met mijn gezicht richting de A9 en ik kon niet omdraaien. Maar de, je weet dat de mensen in ieder geval voor je bezig zijn uh, om je vrij te maken. En op dat moment is de rust daar ook. Ik denk, nou, dat komt wel goed. Tenminste, dat had ik wel. Ik denk altijd maar positief. En uiteindelijk kwam het ook goed. Uh, maar het is fijn om te weten dat de mensen om je heen bezig zijn om je te helpen. En de geluiden die je daarbij hoort. En, uh, de, dat zie je elke keer toespreken. Van, Joh, het gaat goed en hou je vol en uh, nou, dat soort dingen. Dingen nog meer. Dus dat is wel tof, ja. En nou, daar waardeer ik ze nog steeds om. Ja. En dan komt u hier ieder jaar. En dan komt u misschien uh, mensen als René tegen. Uh, uh, ja, is dat fijn om hier dan te zijn? Op, op nou, een manier misschien? Uh, de, wat, wat, uh, wat misschien bizar is dat ik eigenlijk nog nooit hier iemand ben tegengekomen. Nee? Nee. Uh, maar René vertelt net. Hij is hier altijd zo uh, rond de tijdstip van half, uh, half elf. Ieder ben... jaar. Ja, probeer het wel. Altijd eventjes langs te komen. Ja, het is ook voor ons... Uh, ja, wij zijn daar, uh, ik ben er tweeënhalf uur bezig geweest. In en om het vliegtuig. En ja, dat is uh, wat je allemaal meemaakt en ziet. En ja, dat doet je gewoon een hoop. Dus het is toch ook net wat hij zegt. Voor ons ook een moment van bezinning, uh, herbeleving, uh, een plekje geven. Uh, ja. Daar gaat er weer zo'n grote Boeing over. Hè? En precies vijf jaar geleden. Ja, hing u daar in de lucht. Ja, dat klopt. Toen nog wel, toen hing ik nog even. En voor verliefelijk kwam die naar beneden. Alleen op een manier uh, dat je liever niet hebt natuurlijk. Ja. Ja, maar het is, maar het blijf, weet je, ik blijf toch een mooi gezicht vinden. En een, een prachtig stukje techniek dat zo'n groot ding in de lucht blijft hangen. Weet je? Dat is uh, toch fantastisch. Er blijven er meer in de lucht hangen. Ja, uiteindelijk komen ze allemaal naar beneden. Maar dan, uh, want er is geen vliegtuig die echt in de lucht blijft hangen. Maar het is wel mooi dat je... Ja, dat, dat zo'n dingje, zo'n vogel je gewoon de hele wereld over kan brengen. Want ik vlieg ook gewoon weer de hele wereld over. Is er nog veel contact met, met betrokkenen, met nabestaanden? Eigenlijk niet. Nou, eigenlijk niet. Uh, dus in het begin zijn wel herdenkingsdiensten geweest. Uh, maar op een gegeven moment is dat ook. Ja, iedereen gaat zijn eigen gang. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Uh, dus ja, dat, dat, dat verwaart het feitelijk. Ja. ja. Er is een schadevergoeding gekomen, hè? Er uh, zijn wat tegemoetkomingen geko ge gekomen. Ja. Ja. Ja, en ja. daarmee, onder andere daarmee, heeft u uw leven een draai gegeven, 180 graden. Daar gaan we straks over hebben. En niet alleen dus terugkijken, maar ook vooral vooruitkijken. Hoop en uh, nieuwe dingen. En we kijken nog even naar het monument. Uw leed is ons leed, staat erop. En de negen bomen kijken toe ja. op uh, de plek, op de ramplek, waar het vijf jaar geleden precies. Gebeuren bij de polderbaan bij Schiphol. De ochtend. stand.nl. 32-urige werkweek moet een norm worden. Um, daarvoor pleit GroenLinks in ieder geval. De partij wil met dit plan de hoge werkloosheid aanpakken. In totaal zijn er nu bijna 700.000 mensen werkloos. GroenLinks, fractievoorzitter Bram van Ooy, wil de huidige banen eerlijker verdelen. Hij denkt dat het in een tijd van massaomslagen wenselijk is om mensen minder te laten werken in ruil voor meer zekerheid. Bovendien is werken voor mensen die nog wel een baan hebben topsport geworden, zegt Van Ooyek. Nou, er wordt flinke al gereageerd hier, zegt iemand. Ik ben het oneens. De politiek moet niet bepalen hoeveel uren we moeten werken. Dat is een getal wat de individuele werker zelf moet bepalen... aan de hand van zijn on- en mogelijkheden. Uh, wat wel aan de orde mag komen, is de hoeveelheid werk per werknemer. We gaan erover doorpraten met Marja Ruigrok. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam en zelf ondernemer. Klopt. Eens of oneens met de stelling? Nee. Ik ben het natuurlijk niet eens met deze stelling. Hoezo natuurlijk? Ja, dit is een, uh, dit, uh, wrijft tegen alles in wat een uh, liberaal vindt. Het verplichten van 32-urige werkweek is zowel voor werkgevers als voor werknemers nou niet een, uh, een goed idee. Nee. Voor werkgevers gaan de kosten omhoog, want je moet toch per persoon je, je premies en je pensioenopbouw en dergelijke uh, gaan doen. En voor de werknemers uh, uh, gaan de inkomsten omlaag. Dus die krijgen wellicht problemen met, uh, met hypotheken, met betalingen en dergelijke. Dus ja, ik vind niet dat de overheid moet bepalen hoeveel uh, uren per week uh, je gaat werken. Laten we even naar uw eigen situatie gaan. U hebt een marktonderzoeksbureau, hè? Ja, klopt. Um, en hoeveel mensen hebt u in dienst? Twintig mensen. En die zijn allemaal in vaste dienst? Ja, die hebben allemaal een vast contract, een onbepaalde tijd. En, uh, maar die werken. Uh, dat, maar wij uh, bepalen met elkaar, degene die solliciteert. En en ik als werkgever uh, hoeveel uren er gewerkt wordt. De een die zegt van nou ik werk liever 32 uur en de ander die zegt nou ik wil uh, liever uh, 38 uur of 40 uur werken. En uh, die afspraken maak je met elkaar wat je belangrijk vindt en hoeveel geld je wilt verdienen ook. Ja. En wat zou dat bijvoorbeeld voor uw bedrijf nou betekenen als iedereen ineens 32 uur zou willen of moeten gaan werken? Ja, dan zouden dus de mensen die er zitten allemaal minder gaan uh, verdienen. Dus daar zullen ze niet allemaal uh, even blij mee zijn. Ik kom voor meer uh, kosten te staan, wat ik, uh, wat ik net al zei. En bovendien, het geeft me niet meer uh, vrijheid. Want ik moet dan voor dezelfde soort arbeid... dus in mijn geval hoogopgeleid, uh, geschoold personeel... moet ik dan uh, uh, extra mensen zoeken. Ja, maar ja, goed, er zitten nu ook hoogopgeleide thuis natuurlijk. Dus die zouden dan die uren kunnen invullen die overkomen. Ja, maar ik geloof toch. Ik geloof in andersoortige oplossingen, en want een aantal dingen uit het plan van GroenLinks vind ik wel een goed idee, namelijk ze spreken over dat de werkgeverslasten omlaag moeten. Ja. Nou, daar ben ik natuurlijk een groot voorstander van. Dat klinkt want bijna VVD, hè? Nee, maar dan is er meer geld beschikbaar om inderdaad extra banen uh, te creëren. En een ander punt wat ze noemen is dat je moet aansluiten... de opleidingen moeten aansluiten op de arbeidsmarkt. Nou, dat is ook een heel goed idee. En daar heeft de VVD in Amsterdam ook een voorstel voor ingediend... om, een, uh, om techniek al op hele jonge leeftijd uh, uh, uh, ja, mensen voor kinderen enthousiast te maken om bijvoorbeeld door middel van containers op schoolpleinen... kinderen in aanraking te raken met 3D-printers... en met zaagmachines en dergelijke... zodat ze later grotere kansen hebben om de, op de arbeidsmarkt... omdat daar de banen ontbreken. Ja, dus die twee dingen uit het drietrapsraket van GroenLinks... Die, die pikt u er wel uit, het investeren in scholing en lastenverlichting... maar ja. die 32-uurige werkweek niet? Nee. Nee, um... Ik geloof namelijk meer in, in de inzet van flexibel personeel. Kijk, als ik naar mezelf kijk... En ik zou uh, uh, banen moeten creëren uh, wat uh, lager geschoold onderwijs. Dan ben ik veel meer uh, uh, voorzien als ik flexibele arbeid kan, uh, kan inzetten. Dus dat ik op piekmomenten makkelijk mensen kan inhuren. Dus uh, uit, uh, ook uit uh, de, de bakken van, uh, van de uitkeringsgerechtigden. Dus dat je op die manier makkelijker personeel ja. kan inzetten. Maar met zo'n flexcontract, dat is natuurlijk dat, dat is mooi. Maar dat, dan kan je dus ook inderdaad over een maand weer uitleggen. Want dan is er geen werk meer. Dus iedereen wil toch het liefst een beetje zekerheid. Ja, maar tegenwoordig, uh, tuurlijk, ik lever ook graag uh, zekerheid aan mensen... maar je moet het aanvullen met, uh, met flexibele arbeid. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Er zijn ontzettend veel zzp'ers, er zijn ontzettend veel oproepkrachten... en als je op die manier uh, je inkomsten combineert... met verschillende banen en uh, verschillende inzet... dan kan je ook uh, tot dat uh, inkomen komen ja. wat, uh, wat, wat meer zekerheid Maar u heeft. weet ook dat er heel veel zzp'ers ook gewoon thuis zitten... Ja, dat is ook een hartstikke moeilijke markt. Maar daarom denk ik dat de uh, uh, uiteindelijke oplossing ligt in de groei van de economie. En, uh, en dat, dat creëert banen. Want als de, uh, als de economie uh, verder aantrekt dan gaan wij zelf ook weer nieuwe mensen aantrekken. En dan uh, is het in mijn geval uh, ook, zijn dat uiteindelijk weer vaste contracten die ja. zekerheid bieden. Maar die ZZP'ers zet ik ook in om juist die flexibele schild te hebben om die pieken te kunnen opvangen. Ja, maar na, toch even, want er zijn bijna 700.000 werklozen nu in Nederland. En u zegt van ja, zeker voor hoger opgeleid personeel is het helemaal niet handig om, om die 32 uur te gaan werken. Want dan moet ik dat op een andere manier gaan invullen. Nou ja, de vraag is maar of dat kan. Maar dan die mensen die uh, niet hoog opgeleid zijn, juist lager opgeleid, is het, is het daar dan ook niet een uitkomst voor om te gaan naar een 32 uur werkweek? Ja, bij mij zit natuurlijk een ontzettende weerstand tegen die verplichting van die 32 uurige werkweek. Maar als we dat even loslaten... <laughs> Als het, als het mag. Ja. ja, Maar dan, dat spreek ik dus individueel met elke werknemer af. Er zijn er natuurlijk bij mij ook die uh, zelfs nog minder dan 32 uur werken omdat ze dat uh, willen in verband met kinderen en andere uh, activiteiten. Dus dat is iets tussen werkgever en werknemer. Dat moet je niet vanuit de overheid uh, verplichten. Ik vind wel dat je moet proberen als overheid om te kijken hoe je uh, het voor werkgevers en werknemers uh, makkelijker kan maken om om, nou ja, dus inderdaad flexibele arbeid te kunnen inzetten. wij zijn nu bezig met samen met GroenLinks trouwens in Amsterdam de VVD om een pilot in te zetten om uh, uitzendbureaus uh, te betrekken... bij het, uh, het aan het werk brengen van mensen uit een uitkering. Nou ja, dat zijn volgens mij manieren om, uh, om die banen te gaan creëren... en om te kijken hoe je aansluit bij de wensen van de werkgevers. Maar niet om te zeggen, jullie moeten allemaal 32 uur gaan werken... want dan zitten die werknemers ook allemaal met minder inkomsten. Ja. En intussen ook een beetje hopen dat die economie weer enorm aantrekt... dat er weer heel veel banen komen en dan praat niemand meer over die 32 uur. Nee inderdaad dat we alles moeten doen met elkaar om, uh, om die economie te laten draaien. En, uh, en daar moet je ook flexibele arbeid voor inzetten. En, en als, uh, als het kan, dan moet je daar natuurlijk gewoon vaste banen in creëren. Maar je moet juist met elkaar op zoek naar oplossingen die dat combineren. En dan zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Dank dat u even de telefoon kwam. Marja Raagrok, oh. gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam. Ook ondernemer. Uh, daar uh, wordt flink gereageerd. Iemand oneens met de stelling. Uh, die zegt, ja GroenLinks heeft wel voor de verhoging van de AOW-leeftijd gestemd. Dus we moeten wel korter werken, maar uiteindelijk wel langer ook met z'n allen... Ja, dat is inderdaad nog wel een puntje. Dus uh, we gaan straks even kijken wie we tegen half twaalf gaan spreken... bij de afronding van Stand.nl. Dat zal ongetwijfeld iemand van GroenLinks zijn die het plan verdedigt. En dan zullen we die vraag in ieder geval voorleggen. U kunt uh, blijven uh, reageren natuurlijk op de stelling. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-1101... via de website www.stand.nl. U kunt ook twitteren eens of oneens Doe het dan met Hekje Stand.nl. En u mag die gratis app downloaden. Ook op die manier kunt u reageren. Dus op de stelling een 32-uurige werkweek moet de norm... Worden. Dit is Radio 1. Het NOWS Westjournaal nu, hier is Jan van der Putten. Homo-belangenorganisatie COC is heel blij dat het toelatingsbeleid... voor Oegandese homo's wordt versoepeld. Staatssecretaris Steven van Justitie komt met de versoepeling... naar aanleiding van de strenge anti-homo-wet die in Oeganda is ingevoerd. Steven noemt die wet draconisch en de regering is er zeer ontstemd over. Volgens het COC is nu van belang dat homo's als groep... tot Nederland worden toegelaten. Alle Nederlandse medaillewinnaars van de Winterspelen worden vandaag gehuldigd in Den Haag. De sporters worden na één uur toegesproken in de Ridderzaal door premier Rutte onder andere. En vervolgens gaan zij op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En om kwart over vier wordt er op het bordes uh, van Paleis Noordeinde een groepsfoto gemaakt. En de politie in Nederland en Duitsland is nog steeds op zoek naar een vuurwapengevaarlijke man en vrouw. Die worden verdacht van gewelddadige overvallen. Gisteravond gijzelden ze in Enschede een gezin. De vader werd meegenomen en in Duitsland uit de auto gezet. En bij een mislukte inbraak schoot het stel eerder de eigenaar van een caravan neer. En dat zijn de hoofdpunten. De ochtend. Er zijn gewonden gevallen bij rellen op de Tempelberg in Israël. Zometeen het laatste nieuws daarover van NOS-correspondent Monique van Hoogstraten. En zo direct is er ook een mediaforum. En daarin blikken wij terug op de eerste aflevering van de dramaserie... over het leven van de legendarische nummer 14, Johan Cruijff. Gisteravond voor het eerst te zien op tv. Nu op Radio 1, Alain Clark. I would no dice Nothing that I did was good enough If I wasn't reaching for the stars now The story of my Van een nieuw album ook, dat heet Walk With Me, Alain Clark en Whatever. Rellen op de Tempelberg in Jeruzalem. Bij confrontaties tussen Palestijnse jongeren en de politie... zijn meerdere gewonden gevallen. NOS-correspondent Monique van Hoofdstraat. Monique, wat is er aan de hand? Ja, vanmorgen vroeg bij opening van een van de poorten... Uh, en kwam de politie, uh, de Tempelberg, op de Israëlische politie. En uh, de Palestijnse jongeren die daar waren... begonnen stenen te gooien naar de politie... Uh, ik heb begrepen dat er drie gearresteerd zijn. Volgens Palestijnse media zijn er inderdaad ook gewonden gevallen. Israël uh, ontkent dat. Maar goed, dat waren dus uh, rillen tussen de politie en uh, een groep Palestijnse jongeren. Um, op de Tempelberg zijn de laatste tijd vaker ongeregeldheden. Wat is de aanleiding? Ja, ik heb inderdaad de indruk dat het de laatste tijd vaker voorkomt. Het laatste half jaar. Het komt denk ik met name door acties van... Uh, nationalistische, uh, religieuze Joden. Uh, de beroemdste daarvan uh, is lid van Netanyahu's partij, een knessetlid. Uh, die willen um, meer recht hebben om uh, op de Tempelberg te zijn. Om daar vrijelijk te bidden. Uh, hij uh, gaat dan regelmatig, Feiglin heet hij, gaat dan regelmatig de Tempelberg op. Gaat daar bidden in vol ornaat. Dat is verboden. Joden mogen daar wel bidden, maar niet in vol ornaat. Um, hij heeft een verbod gekregen om daar te zijn... maar hij is niet de enige uh, die dat uh, doet. Dat soort ja, acties die toch wel als opruiend uh, worden gezien. En ik begrijp dat het Israëlische parlement... discussieert over die Tempelberg ja want, ja, want waarom mogen Joden daar uh, eigenlijk uh, uh, niet vrijelijk bidden? Omdat na de verovering van, van de oude stad hè, in Jeruzalem... waar die Tempelberg is... Uh, is het beheer van die plek in handen gekomen... van een islamitische religieuze organisatie en van Jordanië. Zij hebben het uh, religieuze beheer over die plek... die wij trouwens en die veel Israëliërs de Tempelberg noemen... maar die zij de Al-Aqsa noemen. Hè, op die Tempelberg... Waar de oude Joodse tempel stond, daar staat de Al-Aqsa-moskee. Die is voor moslims heel belangrijk. Um, dat beheer is dus in handen van een islamitische organisatie. Nou, die Knessetleden willen dat Israël het beheer daarvan in handen krijgt. De kans daarop lijkt me niet zo groot, uh, want dat zou, ja, dat zou een, een enorm conflict uh, um, uh, creëren met Jordanië en met alle Palestijnen voor wie die tempelberg de Al-Aqsa-moskee dus voor hen uh, heilig is en heel belangrijk is. nos correspondent Monique van Hoogstraten was dat over die rellen... dus op de Tempelberg in Jeruzalem. De Ochtend, Mediaforum. We Dat doen we vandaag met Bart-Jan Spruit, die is publicist... en Roos Slikker is columnist en schrijver. Zij schreef het boek Het eerste miljoen is het moeilijkst. Hartelijk welkom, allebei. Ja, goeiemorgen. Ja, <laughs> we beginnen even met uh, ja, wat dan een beetje... Uh, toch wel romantisch wordt gemaakt, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Dat duo Bonnie en Clyde staan met naam en toenaam nu in alle kranten ook. telegraaf, AD onder meer, maar ook andere media trouwens hebben aandacht voor dit duo. Ze worden genoemd Bonnie en Clyde, maar in werkelijkheid draait het om Antonio en Enise. Er is nog steeds een klopjacht gaande op die twee in het grensgebied tussen Duitsland en Nederland. En dat heeft te maken met een gewapende overval en ook allerlei gijzelingen waarvan ze verdacht worden. Um, Roos, ja, de, de, toch al gauw wordt er dan, dan Bonnie en Clyde van gemaakt, ja, terecht of niet? Nou ja, het, het is wel een gedachte die mij ook even door het hoofd schoot. Omdat je denkt van, nou ja, een, een stelletje dat samen in de criminaliteit gaat. Aan de andere kant uh, is het natuurlijk een beetje, uh, uh, je moet wel oppassen dat het niet een soort romantisch verhaal wordt. Uh, deze mensen hebben natuurlijk gewoon iets verschrikkelijks gedaan en uh, mensen gegijzeld en, en uh, zwaar mishandeld, weet ik veel allemaal niet. En Bonnie en Clyde waren ook geen liefertjes, uh, Maar daar hangt dan toch nog wel de romantiek aan van, nou ja, kleine misdaad en ze stalen van de rijken om zelf een beter leven te hebben. En in dat opzicht is het natuurlijk wel enigszins misplaatst. Bonnie en Clyde was een illuster Amerikaans duo dat in de jaren dertig rovend door Amerika trok. Nou ja, daar zijn hele films over gemaakt. Dat zullen mensen wel kennen. Ja, de media zijn er al van geneigd om dat samen te vatten als Bonnie en Clyde. Terwijl het helemaal niet zo leuk is. Ook wat deze twee hebben gedaan. Nee, want als je naar die historische Bonnie en Clyde kijkt... Dan, er waren twee jongens opgegroeid in een eenvoudig milieu. Ze overvielen banken en uh, ontzagen de kleinere middenstand. Dus ja vandaar dat heldendom dat er rondom die twee personen is ontstaan. En dat lijkt mij hier, uh, voor wat we nu weten over die Antonio en Enise... dat is, lijkt me van een hele andere orde. En ik ben tegen iedere romantisering van criminaliteit, ja. maar als het dan ook... Dat lijkt er niet eens op. Ja, tegelijkertijd is het ook zo'n verhaal waar je meer van wil weten. Hè? Want, want ja, het zijn ja dat hele jonge mensen. Hoe komen ze hiertoe en. en... Ja, dat is natuurlijk, het prikkelt wel de nieuwsgierigheid. En dan een jongen en een meisje samen, dat, je hoort het niet zo vaak, het is waarschijnlijk inderdaad een stelletje. Wat bezielt die mensen, hoe zit dat? Ja, daar ben je natuurlijk uh, zelf wel nieuwsgierig naar. Maar inderdaad, een romantisch verhaal is het natuurlijk niet. Nee. De foto's zijn overal te zien, dat is, heeft ook een doel, hè? opsporing. Mensen worden gewaarschuwd om in ieder geval niet zelf op te treden, maar om, om tips te ja, geven. Ja, dat begrijp je ook wel. Dat ze zo gevaarlijk zijn als ze bij, bij oude dames binnendringen en, die, en mensen gijzelen. En, uh, uh, niet terugschrikken voor geweld. Nou ja, dan uh, moet je toch de mensen even waarschuwen op deze manier lijkt politie mij. De politie gebruikt de media dus da daarvoor... Om, ja. om in ieder geval dat signalement ook uh, bekendbaar te maken. Die foto's zijn beschikbaar gezet. Je kunt ook krijgen dat die mensen zich opgejaagd voelen... en juist om zich heen gaan schieten nu. Ja, dat is natuurlijk altijd riskant. Dat, dat, dat kan. En als het gebeurt, dan roept iedereen... hoe kan het dat die foto's zijn verspreid? Aan de andere kant, in deze tijden worden foto's... en, en, en identiteiten van eventuele voortvluchtige misdadigers... natuurlijk nogal snel via internet verspreid. Dus in dat opzicht denk ik dat dat nou niet zo heel erg nieuw is. Het is wel, ik kan me van een paar jaar geleden nog herinneren... Dat een, een jongen van was. Een jongen die uh, poedertjes in drankjes van meisjes uh, gooide. En daar hebben ze toen ook de identiteit van uh, openbaar gemaakt. En die jongen werd binnen 24 uur gepakt. Daar waren we toen allemaal heel erg blij om. Dus ik snap de afweging wel. Ja. Um, uh... Ja, uh, doet een beetje denken aan, aan uh, ook een klopjacht die er nu gaande is. Hoewel dat nog niet uh, vormen heeft zoals dat met O.J. Simpson gebeurde in Amerika. Kom dan allemaal live mee kijk. Kijk. Ja, ze ja, ook even live, live op tv ja. uitgezonden. Uh, uh, uh, dat is hier nog niet het geval. Dat uh, moet ook uh, misschien niet hè, in Nederland. Het is niet zo Nederlands om het zo te doen, nee. Maar... Uh... Ja, het is misschien nog wel spannender dan Johan Cruijff. Toch? Dat is een mooi priggetje. Ja. Ja. Dank u wel, daarvoor benieuwd. Ja, uh, gisteravond zond de VPRO de eerste aflevering uit van Johan. Veel voorpubliciteit geweest, interviews met de hoofdrolspelers. Uh, nou ja, Cruijff zelf die zich in de hele kwestie mengde... want die was toch eigenlijk niet zo blij dat er ook wat dingen bij bedacht waren. Uh, gisteravond werd dan voor het eerst die gedramatiseerde weergave... van zijn leven uitgezonden. 1 miljoen mensen keken daarnaar. Even een klein stukje luisteren. Johan komt op de bruiloft van zijn maatje Piet Keizer. Uh, en daar komt hij dan zijn toekomstige vrouw Danny tegen. En Kruif noemt haar ook meteen zijn vrouw, terwijl ze elkaar nog niet eens kennen. Hai, ik ben Johan Kruijf. Fijn voor je. Ja, nogal. En niet alleen voor mij, ook voor Ajax. Wie ben jij dan? Ben jij nou opeens de naam van je eigen vrouw vergeten? Ik uh, kan wel eens op de zaken vooruit lopen. Huh? ja, je bent snel of je bent er niet. Ja, ik, ik zit er maar zelden naast, dus uh, naast het, uh, ja, het doel eigenlijk. Hè. Volgens mij ben jij niet helemaal goed bij je hoofd. Trouwens, ik hou niet van voetbal. Totaal niet. Ja, uh, Bartjan Spruit, begrijp ik hieruit dat je er helemaal niks van vond? Of, uh? Uh, uh, ja, nou helemaal niks. Uh, kijk, ik, ik heb natuurlijk wel de afwijking dat ik als eerst, in de eerste plaats als historicus ook een beetje zit te kijken... Dat Klopt er een heleboel dingen niet. En uh, weet je ook niet waarna je zit te kijken. Omdat het uh, wordt gepresenteerd als een gedramatiseerde interpretatie van bepaalde feiten. Dat staat er heel wil, duidelijk in beeld Ja, aan het dat begin, staat er he? heel duidelijk. Wordt gelijk aangegeven. Maar omdat je niet weet wat nou de feiten zijn en wat het drama is. Uh, weet je niet wat waar is. En, en je weet dus niet ja, waar zit ik nu eigenlijk naar te kijken. Dus dat, dat is... En de bepaalde auto's. Dat kon nog helemaal niet. Die die, die, die, die <lacht> rondrijden. Dat, dat, daar, daar, daar let ik op. En, uh, maar goed. Als je, die, als je daar overheen zou willen stappen. Uh, de, de, de, de, de, de aflevering zelf. Wat, wat ik mis. Is een duidelijke spanningsboog. In de zin van. Uh, er is niet, volgens mij niet duidelijk gekozen. Voor één dramatisch uh, thema. In het leven van Kruij. Okay. Het is. Hij, hij, hij, hij, hij leert Danny Kossen kennen. Hij wordt voetballer. Het is meer gewoon een chronologisch overzicht. Ja, uh, was, het, was het maar wat meer gedramatiseerd eerlijk gezegd. Ja. Johan Cruijff had zich helemaal niet druk hoeven maken volgens mij. Want het is wat mij betreft gewoon een opzomming van de biografie van Johan Cruijff. En misschien maakt Johan inzicht dan druk omdat iets zich op maandag afspeelde. En in de serie is het op dinsdag. Maar dat zal mij verder worst wezen. Het, wat ik heel erg jammer vond. Het, het ziet er allemaal best wel goed uit vind ik. Uh, uh, ik vond ook dat het niet slecht gespeeld werd. Maar het, werd, het, het was... Geen drama. En eigenlijk de basiswetten van drama zijn toch dat er iets gebeurt met een hoofdpersonage. Uh, uh, dat er een zekere ontwikkeling plaatsvindt. Ja. Nu heb ik geen flauw idee wie dat hoofdpersonage ja. is. Behalve dat hij verrekt veel op jou een kruif lijkt. Ja. Het is een gespeelde, ja, het is het is, gespeelde documentaire. Ja, het is, eigenlijk het is bijna ja. documentair. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben natuurlijk wel één dramatisch element erin verwerkt, namelijk dat hij, uh, dat is ook bekend, hè, dat is ook natuurlijk in zijn echte leven gebeurd, dat hij op een gegeven moment een aarteval krijgt. En hij wordt dus daar begint het eigenlijk mee. Hij wordt ja. naar het ziekenhuis gebracht en daar. Uh, ja, ontmoet hij eigenlijk uh, Petrus. Hè? Ja, wel maar ja. het feit dat er iets ergs met hem gebeurt... betekent nog niet dat je drama hebt. Nee, dus... ja, maar bedoel, ze dus hangen het daar dan op... dat hij bij die Petrus vertelt hij in feite ja, over nou zijn nou leven. Maar het niet dan op? Dat lijkt me de truc om zeg maar als regisseur... Uh, zoals ze schrijven dat doet. Wat je via bepaalde fondsen kan doen. om mm -hmm. zeg maar. Uh, de gebeurtenissen te interpreteren. en een bepaalde lijn aan te geven. Zo is, hebben ze dat uh, ja. op deze ja, manier. Ja, maar er gedaan. is op zich niet zoveel interpretatie. Het is meer het vertellen van het ja. leven. Het is een handige verteltruc. Ja, ja, en op zich is dat ook, ook heel, heel slim gedaan. Het Alleen, accent is heel goed. Ik, ja, het accent is best goed, inderdaad. Ja. Ik kom het zelfs bijna nou, soms niet verstaan <laughs> bij Petrus. Ja, dus dat, dat is grappig. Goed. Er zijn natuurlijk twee jongen kruiven. Ja. Die, die jongen, dat is die, uh, die uh, Reinhard uh, Schotten van Aschat. En ja. die andere heet uh, Victor door Bok of zo, heet hij. Hoe heet die jongen? Ja, nee, de oude is dat. Ja, dat is die oude. Ja. Die, die ja. zit dan bij Peters uh, gespeeld uh, trouwens. Dat moet je er ook weer <laughs> even aan wennen. Uh, door uh, Ton Kas... Um, um, goed, dat, dat is de, de, de lijn die gekozen wordt. Maar ze, ze leken dus wel redelijk. Ja, ik. ja ik vind, wat ik ook heel interessant vind is... Uh, ik, dit is een mooi boek van Auke Kok. weet je, ja. je dat boek? Ja. Uh, wij waren de beste. Over 74, ja. ons grote jeugdtrauma. En uh, kijk, die, die historische beelden, dat, dat is natuurlijk het allermooiste. Uh, die, die in de film zijn opgenomen. Het is natuurlijk ook een hele mooie uh, een mooi tijdsbeeld. Die generatie voetballers... Die, die voetballende hippies waren het in feite. Die natuurlijk daarom ook die finale verloren hebben. Ja, maar we zien hem gewoon roken terwijl hij ja, naar de training ja, ja, gaat en ja, zo. Ja. Uh, dus er uh, viel veel meer van te maken. Zeg maar, de, de figuur van Cruijff was toch uh, ja, iemand met het ja, trekken je... van een genie. Op zich wel, maar wat je je af zou moeten vragen is... is want het tijdsbeeld is heel erg mooi... en we willen natuurlijk alle, alles zien uit die, die tijd. Bije, ik ook. Ik vind het allemaal prachtig. Ja, die broeken ja, en echt. die kleding, heerlijk allemaal. Maar is de, de vraag is, is of Kruif is of als personage heel erg interessant is. Waarom ik bijvoorbeeld Shafi heel erg goed gelukt vond... Hmm. is dat dat... Heeft, de, die serie had een heel duidelijk dramatische lijn. Namelijk iemand die het leven zo op wil vreten... dat hij het eigenlijk kapot maakt. Ja. Dat, is, dat, dat is drama. Van Kruif, ja, ik heb eigenlijk geen idee... Nee. En dan, of je moet er een heleboel bij verzinnen. Uh, dat kan. Ik vind dat je dat ook mag als uh, scenario schrijven. Of je moet misschien een interessanter personage nemen. Ja, ik denk dat, dat je bij, bij Cruyff eigenlijk niet zoiets kunt vinden. Ik denk dat hij zich voortdurend onttrekt aan, aan onze waarneming. En zich hult in een taalgebruik waar je ook weinig mee kunt. <lacht> en je kunt dat mooi vinden of denken dat het briljant is. Maar dat is het waarschijnlijk allemaal niet. En, en er zit niet echt iets in dat leven waar je zegt, nou dat is een bepaalde kern... En uh, daar ja. kun je het drama omheen. Nou ja, het ja. drama is voor ons alle voetballiefhebbers... dat die Danny zo'n belangrijke rol in zijn leven heeft natuurlijk. Ja, dat, dat, dat is dat, wel, is, wel ja. goed naar voren. Ja, dat is waar. Ja. Uh, de Funeste rol van de vrouw, ja. ja, ja. ja. ja. Uh, nog één dingetje, want jij noemde al even... Uh, de, de prachtige serie over Ramses, maar ja. we hebben natuurlijk meer gehad. Aantjes nog niet zo lang geleden. Uh, Rijkman Groening natuurlijk, die, uh, die, die, die, die dat boek De Prooi is eigenlijk verfilmd. Ja. Uh, Prins Bernhard natuurlijk wel meer dingen rond het Koningshuis. Uh, allemaal op dezelfde Setting, dus deels verzonnen, deels gebaseerd op feiten. Vind jij dat die vorm wel kan? Zeker. En het scoort ook blijkbaar heel goed. Ja, maar het is ook interessant. En, en de, de, de werkelijkheid uh, is vaak gek genoeg om er fictie van te maken. Dus waarom ook niet? Ja hoor, ik vind dat dat zeker kan. Bovendien, dat is natuurlijk van oudsher. Ik bedoel, we gebruiken ook fictie om de werkelijkheid te bevatten... en te snappen en, en andersom. En de historicus zegt, ze moeten wel goed naar de... Ja. Ik, ik, vind het, ik heb kijken. op zich ook helemaal geen bezwaar tegen, maar het kan wel wat iets serieuzer worden aangepakt, vind ik. En iets beter worden gespeeld. Ik, in, in Engeland doen ze dat toch allemaal veel beter, vind ik. Die historische films. Ja. Nah. Nee, nee, daar klopt alles en daar is het dramatische effect ook veel groter. Maar val je is over is het spelen beetje, of val je over nou, de, dit is de, toch, de feitjes? Het is een soort uh, slecht gespeeld voyeurisme, vind ik. Vond je het slecht gespeeld? Ja, ik vond het ook slecht gespeeld. Ja. Ik vond het zo Nederlands, zo klungelig. Het is trouwens wel leuk om op die manier naar uh, dingen te kijken of die details allemaal kloppen. Dat ja, bekende ja. verhaal in Ben Heur dat mensen er gewoon horloges om hebben. Ja, dat vind ik juist nog heel schoen. leuk. Ja, precies. Ja, daar, daar kun je voor kiezen. Je hebt ook hele sites waar je ja, ja, dat is ja, fantastisch. Daar kun je hele ja. ja. middag bij je kwijt zijn. Ja, ja. Ja. En ja. dat een bepaald type auto's die dan helemaal niet kunnen in die tijd. Maar je dus had wel iets kunnen kiezen. Bijvoorbeeld die relatie met die vader. Daar zit al drama in natuurlijk. Maar dat speelt dan verder. Niet meer een bepaalde rol. Ja. En misschien is het ook helemaal geen dominant thema in het leven van Kruif. Is het gewoon een incident geweest uit zijn jeugd. Maar dan hoef je het ook niet te vertellen. Vindt Want ik. zijn vader is heel vroeg overleden. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, goed, nou, we krijgen natuurlijk nog de hele kwestie met het hotel in, in Duitsland. Dat komt nou, ja. in aflevering 2. Dus daar zit ja, maar weer maar dan zien we Kruif met een paar blote meiden, het zwembad in springen, dat weet we altijd leuk. Dat is ook weer waar. Ja. <laughs> en, en Danny, die gaat, gaat bellen. Ja. En dan die gaat bellen. Ja, ja. Ja, dat staat heel mooi in het boek van oude Al, ja, inderdaad. Hoe ja, ja. vaak een kruivende telefoon moet komen dan. <laughs> uh, WhatsApp nog even. Vandaag uh, opnieuw veel aandacht voor uh, WhatsApp. Uh, in de slipstream van de overname door Facebook. Uh, Mark Zuckerberg van Facebook. Die liet weten dat uh, de WhatsApp gebruikers niet bang hoeven te zijn... dat hun gegevens worden verkocht aan adverteerders. Verder wil hij liefst de hele wereld betaalbare toegang geven tot het internet. Als je de number van mensen in de access markten the internet, you je gemakkelijk create more than 100 million jobs and bring that many people or more out of poverty, and um, you could decrease the child mortality rate by um, up to 7% and save millions of lives um, by giving people access to that information. Wat een filantroop. Nou, wat een filantroop hè. Ach, ja. ik hoor violen. Hoeve voor te zijn. Nee. nee, nee, nee. nee. <lacht> uh, maar toch niet hè? Eigenlijk. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon natuurlijk een heel Facebook is gewoon een heel groot commercieel bedrijf en Zuckerberg is betaald, bepaald niet achterlijk. Maar ik moet wel zeggen, ik ben een beetje verbaasd over de hele ophef nu, want om nou uh, vanuit te gaan dat al onze gegevens en onze chatsessies bij WhatsApp voorheen zo veilig waren, lijkt me ook buitengewoon naïef. Ik denk dat als je iets heel erg geheim wil houden, dat je het tegenwoordig het alle het beste gewoon via, met een, op een briefje kunt schrijven... met een postduif kunt sturen. Ja. ja, maar dat weten we toch? En dan moet je nog afwachten of die postduif niet gekaapt wordt. Ja, het is uh, allemaal een kwestie van geluk. Bartje Spruit, actief op WhatsApp ook? Ik heb sinds vorige week een iPhone. <lacht> en ik ben hem sinds zaterdag kwijt. <lacht> Met al je gegevens? Alle al mijn gegevens. Dat is allemaal Heimende. niet anders. Ik denk dat hij wel weer boven water komt. Maar ik heb dat onder andere ook gedaan. Omdat bij mij thuis is ja, Het is handig om te WhatsApp. Dan heb je een groep. Dan ja. kun je dat allemaal in één keer een berichtje sturen. Kan iedereen op tijd dat zeggen, we iPhone. gaan eten. Nou ja, dat is <lacht> ook zo'n wel. Maar inderdaad. Uh, ja, het is, je bent alles kwijt, ja. blijkbaar. Maar, maar, je, nee, maar nu vandaag is het natuurlijk het laatste nieuws over WhatsApp... is dat de College Bescherming Persoonsgegevens bezwaar maakt. Dat, dat als ik zeg maar, jou in mijn telefoon heb staan, Roos... Ja. Uh, terwijl jij zelf niet WhatsApp... Ja, dat is toch gek. Dan, dat is dan gek. worden jouw gegevens ja. dus toch uh, daar opgeslagen. Gek. Dat is ja. ook gek. Ja. Maar um, um, um, onze gegevens worden op allerlei manieren... op allerlei plekken doorverkocht. En, en zijn heel veel waard. Dus ik zeg nou, niet dat het oké okay is. En maar... we tekenen er allemaal voor. We tekenen er allemaal voor. Ja, ja, ja, die voorwaarden ja, het, lezen ja. we allemaal niet. Dus ja. dat ligt ook aan onszelf. Ja. Het is dus eigenlijk jammer dat zoveel mensen zoveel geld verdienen... aan iets dat eigenlijk ook heel slecht is... Uh, als, als verschijnsel en daartoe leidt... dat mensen niet meer lezen en zo. En, en alleen maar in, op die, deze vluchtige manier nog uh, kunnen communiceren. Dus een heleboel dingen afbreken... En de miljarden aan verdienen. Maar ik denk dat we af moeten van het idee dat we onze gegevens veilig zijn. Kijk, iedereen stapt er nu opeens over op Telegram. Ja. Dat is door een of andere Rus ja. ontwikkeld. Ja. Waardoor mensen opeens, ook met mijn gegevens... Versleuteld in Telegram, ja, ja, versleuteld. Maar ja. ik kreeg opeens contacten met allerlei Bulgaren... waar ze nog nooit van gehoord hadden. <lacht> het is natuurlijk schijnveiligheid. Ik begrijp wel dat ze iets zoeken. Maar dat, ik denk dat dat in de digitale wereld eerlijk gezegd niet bestaat. Ja, en ook zeg maar dat, dat nieuws was vorige week, geloof ik. Met die black phone. Daar hebben jullie het hier ook over gehad? Yeah. Ja, dat, dat mensen de, de, de illusie hebben dat dat dan wel veilig ja, is. Als je een nieuwe ja. telefoon gaat komen. Maar ik sprak iemand uh, die was zijn veiligheidsdienst werkt. Die zei, ja dat, ook dat apparaatje wordt ja. ergens gemaakt. Ja, en tuurlijk. Dat, dat kun je dus, uh, dus, dus kraken. Dus er is niks ja. veilig. Dus misschien wat Roos zegt, moeten we daar gewoon, uh, gewoon maar eens mee leren leven. Dat dat zo is. En, en kijken of je de schade zoveel mogelijk kan beperken. Um, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Roos we En het van Cruijff gaan praten. Dat je in die verstaan. teksten van hem uh, spreken. <laughs> dus <laughs> Ja, totaal onervolbaar. Het Valeriusplein in Amsterdam en waarom heet die bent dus ook Valerius? She doesn't know. We doen nog even snel een telefonische reactie op de stelling van vandaag in stand.nl. Een 32-uurige werkweek moet een norm worden. 0800-1101, gratis nummer. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen, spreek me van de Jong. Ik ben het eens met de stelling. En waarom? Ik vind in deze economie zoals wij nu leven met 700.000 werklozen zou dat een hele juiste en correcte oplossing zijn. Zoals men nu lastenverzwaringen toepast met. Zij gaan op hun achterste benen. Ik denk dat mensen best bereid zijn om op een normale manier wat in te leveren. Zodat al die achterlijke maatregelen mogelijk zijn. En zodat iedereen aan het werk kan. En zit er zitten vreselijk veel hoogopgeleide thuis. Die best bij die mevrouw die toen straks voor de VVD ja. sprak aan het ja. werk zouden kunnen. Ja. Dus al met al lijkt me dat een hele goede situatie voor de gehele economie. Oké, okay, eens met de stelling. Er zijn ook mensen het oneens. Sjoerd de Bakker bijvoorbeeld. Die zegt het is een non-discussie. Onhaalbaar. Weer een politicus buiten de samenleving. Die politicus gaan we straks spreken. Want tegen half twaalf. Bram van Ooyek, de fractievoorzitter van GroenLinks.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 Hulp bij scheiding of ontslag? Juranet haalt je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl.